Het weer vooral in het midden van het land, enkele stevige buien met kans op onweer en hagel vanmiddag buien in het noorden. Misschien ook wat zon, het wordt 15 graden aan zee tot maximaal 20 in het oosten. Dit was het NOS. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Fielen staan er op de A9, ook maar richting Amstelveen, tussen de afrit Haarlem-Zuid en het knooppunt Raalsdorp, 2 kilometer door een ongeluk. En op de A16 staat bij de Van Brienenoordbrug in beide richtingen 2 kilometer file op de hoofdrijbaan. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even. Die heb je zelf toen weggegooid Dat was de nekslag van mijn jonge leven En die glam, vergeet dit nooit In het begin kon ik bijna geen hap naar binnen krijgen en al mijn kleren werden een maat of vier te groot. Over wat jij me aandeed zal ik me liever zwijgen. Neem nou voor mijn maar een ander in de boot. Ik heb je, jou de, de nek slaaf met de sleutel gegeven. Oh wacht is fout. Die heb je, je zelf. Swap.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 Uh, dames en heren, een kleinigheid voor de Verenigde Stratenmuzikanten. Bekend van Radio en WW. Je bent nog niet gelukkig.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 Anders heb je een last hey. ben je in je eigen huis te gaan, trouw je toch met zo'n mooie jeugd, hey. Brakiseer je steeds maar terug. heb ik het nu wel Heel? goed gedaan? Hey. Hoe zal dit nu Heel. verder gaan? Want je, Want je bent, bent nog niet gelukkig met, met een mooie vrouw, je vraagt je steeds af en met zijn we wel trouw, en als ze in je, je armen rust, zijn we kabel. Je hebt geen spaar want dat gebeurt toch maar al te vaak Nou zeg dan, ik heb geen mooie vrouw Maar zij blijft me wel altijd trouw Wees verstandig en droog nu Maar nooit met zo'n mooie vrouw Anders heb je een reuze last Ben je in je eigen huis te En ben in je armen, terwijl ik afgesloten. Want je bent al in de lagen met de mooie Waarom je af in je armen.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 omdat hij de vloed nam uit een kildercel. Nu is de zon zijn vijand geworden, Nu is de vrijheid een kwelming voor hem. Hij heeft geen doel, geen toekomst voor morgen. Hij is verloren, geen mens hoort nog zijn stem. Brandend zand en ergens water. Brandend zand, dit leven is voor hem een hel. Want zijn land moest hij verlaten. Omdat hij de bloed nam uit een de cel.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 Sterven op het water met je vleugels van papier. Zo maar drijven na het vliegen in de wolken, drijf je hier. Met je kleuren die vervagen, zonder zoeken, zonder vragen. Eindelijk vooral de rusten met de bloemen die je kusten, kleuren die je hebt geweten. Alles kan je ruw op het water vlieg je heen en weer. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.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 Ben een echte janmaat en een goed kameraad van de jantjes geland en ter zee. Ben altijd in mijn schat bij de kaptein in de pas, want bij mij is het altijd oké. Okay. Wordt het anker gelicht op een haven in zicht, nou dan is het voor de jantjes toelezjoer. Want dan haal ik de mop van de tinktangel op en de beentjes die gaan van de vloer. In het zee zijn bij de haven, toval van matrozen gedoe. Daar jammert men trek een manje, de joelen de menen Daar zie je ze draaien en dwaaien, al zijn ze ook mijlen van huis. Want palmste jantjes zijn jovama kleintjes, die voelen zich overal thuis. Ligt het schip op de ree, als een baken in zee, nou dan is het voor de Jantjes weer bal. Want een vlag gaat in kop en ze doffen zich op voor een lollige dag aan de wal. Krijg je soms geen verlof, smeer hem dan op de top, want we hebben geen tijd voor corvée. Dan maar liever vertoet, maar ik geef ze mijn groet en ik neem een harmonica mee. In het Zeemanshuis waak bij de haven, zo vol van matrozen gedoof. Daar jammert men trekt hier een meintje, de joelende menigte toe. Daar zie je ze draaien en zwaaien, al zijn ze ook mijlen van huis. Van vallende jijntjes zijn jogele kleintjes, die voelen zich overal thuis. Als een hongerige vier, staat een reuze portier, voor de deur in een schoogelie vrij. Hij is twee meter lang voor de duivel, niet bang, daar is Dempsey een duiveling bij door je voet hebt verzet zit hij tegen zijn pet en hij krijgt van de jongens een en met een goede sigaar en het is voor mekaar want de jantjes die zetten hem op Kleintjes zijn jouw volle kleintjes, die voelen zich overal thuis. Alleen ik niks met rust, zou die gaar het hem en pak de micke keuksten. De zachte man doet de eet, Ik zet dich in het keuksten. Tralalalala, la la la, Wie la la la, trooi la la Wie ik al werd goed door, Schuldig was voor hou ik heel wie jeder de aan mijn zien, Ik mag het stikste, de kent met een de Die Ik dan met dat meidje af, op een of andere La, la, la, la. ik later de kon, kom. Ik was hoog, hoog mooi. afscheid in de gang. Ik weet het nog zo goed. Hoe ben zo schim, de schoonpapa? Je ja, zag het me de vluiske. Wat moet dat met mijn dochter nu? Daar in dat duister. La la, la, la. Tralalalala, tralalalala, tralalalala. Wendig eens trul, trul, trul, trul, trul, trul, trul, trul, trul, trul, trul, de trul, trul, trul, trul, trul, trul, heel trul, trul, Webstoch neem ik een spot gedo, niks in mijn heukske, dan voeg ik beter, zet niet meer met een Engelke in een heukske. En dat was Frits Rademaker met Het Huisken. Ook hoor u de butterflies met Dixieland. Bobby Klein met de Volendamse Jodelaar. En natuurlijk Auguste Laat. Het Zeemanshuis bij de haven. ZFM Zandvoort nog meer mooie muziek. Ik heb klaarstaan voor u jetje van Radio Oranje. Met het mooie nummer. Die morgen word je wakker. Maar nu is Kees Pruijs met Zo Af en Toe.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 en bij dat doodslang kun je heel wat moois beleven. Hoe meer je moorden kan, hoe meer kom je op dreef. Je moordt met wel of laat de sneven. Ik blijf een massa moordenaar zolang ik leef. <lacht> ik neem zo af en toe <lacht> een heel klein wippertje. Zo'n heel klein wippertje. Als een medisch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 Geen mofdeurtje te gappen En s'avonds brandt het licht weer Je ziet geen Duits gezicht meer De schoorsteen kan weer roken De melk weer overkoken We mogen weer kamperen En in een boot logeren Nooit meer een lucht sirene, De oorlog is verdwenen En als we s'avonds wandelen gaan Dan zoeken we naar een donkere land Dan geven wij elkaar Goedemorgen.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 Met broodjes We gaan op taartjes schuiven En echte soep met kruiven We eten carbonaatjes En roken weer piraatjes En grote knapsigaren De schepen gaan weer varen Met zeeport weer gemorsten We eten leverworst en Dan zeggen we allemaal tot elkaar Dat is de fijnste dag van het jaar Dan geven wij elkaar de hand Oranje boel. Door het Dorp Hanseland, Oranje boven, dan dansen we in een lange rij. Want het Vaderland is vrij, vrij is het volk van ieder.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 Is natuurlijk niet zo, nog het hoorde zo te wezen Alleen de petoet, alleen de petoet, alleen de petoet Alleen er was waarschijnlijk plaats plaatsgebrek te vrezen Alleen de petoet, alleen de petoet, alleen de petoet De rust die thuis zo prettig maakt, was snel val eraf Want binnen, veertien dagen zat voor een of andere